Het is jong met het NOS-journaal. Bosbranden in Canada hebben dit jaar al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. 2,5 keer de oppervlakte van Nederland. Dat heeft een Canadese organisatie becijferd die bosbranden in kaart brengt en bestrijdt. De ge natuurbranden zijn moeilijk onder controle te krijgen. Zo worden er op dit moment zo'n 900 branden in Canada. en zijn er vandaag 23 nieuwe ontstaan. Deskundigen verwachten dat het de komende tijd nog erger wordt door de hitte en droogte van de afgelopen weken in Canada. In een dorp in Wallonië is de afgelopen nacht doden gevallen bij een vechtpartij op een landbouwevenement. De politie gaat uit van een afrekening tussen de rivaliserende Hells Angels en bandido's. Ooggetuigen zeggen dat de vechtpartijen begonnen toen een groep motorrijders aankwam. Een man die met een hamer werd mishandeld raakte zwaar gewond en op de parkeerplaats overleed iemand... nadat hij door een auto was aangereden die daarna over hem heen reed. Rond half twee probeerde de brandweer de vechtpartij te stoppen. De aanvallers zijn op de vlucht geslagen. Er is één verdachte gearresteerd. Het meerdaagse evenement in Balloni is afgelast. De UWV heeft illegaal gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gedrag van bezoekers van de UWV-site werd geanalyseerd... om te kijken of ze illegaal in het buitenland verbleven... terwijl ze een WW-uitkering kregen. Iedereen werd gevolgd, ook mensen die nergens van verdacht werden. En volgens de landsadvocaat was daar geen enkele juridische basis voor. Het UWV kan hoge boetes krijgen vanwege de overtredingen... die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Autoriteit Persoonsgegevens noemt de werkwijze van het UWV zorgelijk. Het weer, vooral in het noorden en oosten, kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Vannacht in het westen en noordwesten nog een bui. Verder opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgenochtend veel wind, verder wisselvallig zomerweer en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANDD. Door wegwerkzaamheden nog altijd een half uur verdraging op de A7... horen Zaanstad voor knooppunt Zaandam. En vijf minuten verdraging op de A8, Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM! Met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's Main Stage.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 ZFN's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op Z ZFN. Right. Hey, you, that you won't stop. That's what Je rock. You won't stop. Welkom bij de nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag haalt van 9 tot middendag. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws: de party update is natuurlijk de 10 boven beste platen van de dans. Voor straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks het derde uurtje vliegen we zo altijd helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli. En als opening horen we muziek officieel oorspronkelijk uit 1986... Toen uh, braken de heren door. Dat waren MC, Michael G en DJ Sven. In 1986 nummer, uh, is het nummer gebaseerd op Madonna's uh, doorbraakje het holiday. Terwijl het refrein een interpolatie is van... Uh, Summer Holiday van, uh, wat was het ook alweer? Uh, Cliff Richard, ja. En uh, ja, het is een beetje aangepast door... Hoe uh, heet die man? Die welbekende man die al die remixen maakt. Ben Librand. Die heeft het uh, een beetje aangepast allemaal. Uh, en uh, ja, en hier heren hebben er een, een mega hit van gemaakt. In 44 landen kwam hij in de hitlijsten. En uh, in 34 landen uh, nummer 1 hit. En die andere landen, ik weet het niet eigenlijk. Maar in ieder geval 44 landen kwam hij in de top 40. En dat is heel bijzonder Zeker voor een Nederlandse hip -hop formatie om uh, ja, wereldwijd uh, door te breken. Dus uh, ja, ik denk... Uh, ik, ik vond het origineel een beetje te langzaam. Maar ik denk van, nou, die versie uh, van de die bootleg van Alex LeBlanc. Dat is uh, 2020. Ik pak hem voor drie jaar geleden. Dat, uh, ja, ik denk, ik pak hem gewoon en ik draai hem gewoon voor je. Dus, TV-Zand voor de Nightwalk onderweg zo meteen. Uh, ja, Friese jongen. Ook een nummer wat, uh, geloof ik, elf jaar geleden... Bracht hij me uit in een uh, rustige Duitse rapversie, hip-hopversie. En uh, ja, door uh, TikTok is er een nieuwe hit van gemaakt: Joost uh, Kiago en Otto Walkers met uh, Friese Jong. En ik draag voor jou een iets andere remix, namelijk de Pride and Parker remix. Maar eerst hoor je hier uh, nasty, maar dan met twee A's: de Martijn Omlig Regrooved Remix. Zodat het hier op CFM Antwoord. antwoord Een hele goede avond. 9 to midnight on your number one, C-C. House DJs and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Sanford. The best new tracks in house, tech house and more. You hear it only on the Nightwalk main stage. Sjardé met Smooth Operator. Jordan the Richie Rosette remix. Het is uh, iets nieuwere versie. Het origineel is uh, wat rustiger. Ja, je hoorde er wel originele stukjes tussen. Dat is het officieel klonk. Maar uh, ja, was een grote hit van Sjardé. Sjardé was uh, een dame uit Engeland. Uh, en uh, ze heeft ook onder andere uh, een titelsong gedaan van James Bond. En ze speelde ook in James Bond. Die vrouwen uh, met... Uh, ja, ze is net niet kaal, maar er zit wel haar op. Maar heel weinig. En dan heb ik het aan de bovenkant heb ik het over. Hè? Dus niet op die andere plekken, want dat weet ik niet. Maar in ieder geval op de bovenkant. Ze heel kort haar. Ik heb kort haar, maar zij uh, worden uh, in die tijd... Uh, met een korte haar. De Nederlandse DJ's Martin Garrix. Ja, we stappen eventjes over op iets heel anders. Martin Garrix, Afro Jack en uh, Jong Marco, die zijn in oktober te zien tijdens het uh, Amsterdam Dance Event, oftewel ADE. Onder de buitenlandse artiesten zijn uh, Emily, Emily Lenz uit België, Bambunu uit Frankrijk, Helena Houf uit Duitsland, Jeda G uit, uh, uit Engeland en Lee Ann Roberts uit Zuid-Afrika. Zijn aanwezig en ook uh, LSDXOXO uit de VS en Mama Snake denen. Die zijn er ook allemaal bij eh, tijdens het ADE Amsterdam Dance Event. Wat in oktober uh, gaat uh, plaatsvinden. En uh, de komende maanden wordt het volledige programma bekendgemaakt. En uh, het, is, uh, het gaat allemaal gebeuren. Het ADE op. 18 tot en met 22 oktober in heel Amsterdam. Het, is, uh, het festival is uh, wereldwijd uh, een van de belangrijkste evenementen... voor elektronische muziek. Uh, we hebben ook de Amerikaanse versie. Ik meen dat die in Miami wordt gedaan. Dus, uh, maar deze is uh, ja, hè, de beste dj's van de wereld. Die komen bijna allemaal uit Nederland. Hè. En uh, ja, het was kantje boord. Maar uh, Rammenstein mocht afgelopen donderdagavond optreden... in het Stadspark in Groningen. Het uh, was een hele discussie. De natuurbeschermingswacht uh, wil... Ik wilde niet dat het zo hard mocht, want ja, ze hadden aangevraagd. Rammerstij speelt hard, maar nee. op een uh, stevig desfeestje is het ook zo. Maar 103 decibel. En dat, uh, dat vond de natuurbeschermingsorganisatie niet zo fijn, want ja, de vogeltjes, de diertjes. die hebben er allemaal vreselijke last van. En op papieren uh, is uh, 103 misschien niet zoveel, want normaal mag het maar 100, uh, zeker in het uh, stadspark in Groningen. Maar uh, 103 is twee keer zo hard. Nou ja, je kan een beetje overdrijven, maar. De rechtbank, of in ieder geval de rechter, heeft uh, gezegd van... Uh, luister, uh, iedereen is, behalve de vogeltjes natuurlijk... maar uh, die zullen het wel overleven, die 3 decibel... maar uh, voor, uh, voor de mensen klaagt dus ook dat het natuurlijk uh, slecht is voor onze oortjes. Maar ja, je bent zelf verantwoordelijk voor je oren... en uh, ja, tegenwoordig kun je overal, uh, nog net niet op elke hoek van de straat... maar je kan bijna overal je, uh, gefilterde oordopjes krijgen. Dus uh, het moet allemaal goed komen. Dus uh, het was uh, toch wel goed nieuws. 7 van wordt ik lul weer veel te veel. Het is zaterdagavond. Straks ga ik je vertellen wat voor leuke feestjes er allemaal zijn. Maar eerst nog even muziek, Zometeen onderweg soul searchen. Maar eerst die crazy pizza. in de House of Prayer poolside edit. Je hoort fresh op je radio. Oh, Zanfort ZFM, the Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Your host on the Nightwalk Main Stage, DJ Mario Zanfort.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 Been a change. Ask yourself. Ja, grote hit. Vorige week stond hij nog in de, in de Nightwalk 10. Ik weet niet of hij er deze week nog in staat. Ga ik je straks allemaal vertellen. Dat was uh, Angelo Ferrari met Ask Yourself, Can You Dance? En daarvoor uh, muziek van Soul Searcher met uh, Feeling Love, de DJ Fudge Extended Remix. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke allemaal gaat op deze zaterdag? 8 juli alweer 2023. En zoals zal het beginnen weer met een in Amsterdam. Weekend feestje Brainwash begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. En natuurlijk onze eigen zijn Raymundo... die heeft daar een line-up in handen... En uh, hij uh, heeft uh, vanavond meegenomen Jake Ter, Michael Toulouse en MC Nash. En voor meer informatie, check even de website van Escape. Dat is escape.nl. Vanavond is Brainwash het wekelijks feestje in Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Raymundo. En als we doorlopen, komen we bij uh, Club Air. En daar ben je vanaf 11 uur welkom met de throwback. Club R. Dat duurt van 11 tot uh, half 5 weer. Ja, eens in, de, in de twee, drie weken dan gaan ze een half uurtje eerder dicht. Ik weet niet wat daar precies de reden van is. Maar uh, misschien moet ik ze een keertje gaan bellen en gaan vragen van... jongens, waarom ga je om de paar keer vroeger dicht? Soms tot 5 uur en soms tot half vijf. Maar in ieder geval, uh, throwback voor meer informatie. Check de website afgekort thrwbck.nl of Air.nl. Throwback dus. In Club Air vanavond. En nog een wekelijks feestje. Trouwens, uh, Air met throwback is natuurlijk hiphop en R&B En nog zo'n feestje is Encore. Iedere zaterdag de Melkweg in Amsterdam. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie check uh, Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven Encore of Melkweg.nl. En ook dat is hiphop en R&B En wie, de, wie er allemaal achter de dek staan, nou ja het zullen Prime zijn en de rest van het team, maar dat ga je allemaal meemaken als je daar binnenkomt. Dan kom je er vanzelf achter de, wie er achter de deks allemaal staat. Dus uh, ik uh, mocht er verder niks over vertellen. En vandaag hadden we ook een leuk feestje. De hele weekend trouwens, maar uh, Guilty Pleasure Festival. En dat uh, begon vanmiddag om 1 uh, uur. En dat duurt tot 11 uh, uur vanavond in de recreatiegebied uh, Gaasperplassen uh, in uh, Amsterdam. Hè. En voor meer informatie de website Guilty Pleasure Festival.nl Met onder andere 5 Wickfields, Chips, Jody Bernal, Travassi, Abba Fever, Ray van de Fortuyn, Guilty Pleasure South System, Joost van Bellen, Willy Wartaal, DJ Jean, Mark van Dalen, Lady B, Miss Banti, en nog veel veel en veel meer. Dus uh, wordt er een hele uitdaging. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar. Uh, iemand heeft de verwarming aangezet. Ja. We hebben zo'n keramische verwarming en die is in aan. En ik vond het al in Ede zo vreemd, maar het wordt in Ede bloedheet. Dus we gaan er zelf wat aan doen en dan ga je ondertussen luisteren naar muziek. Nu op de radio bij CFM wordt Very Damp en Jana met Beller. Yeah. to the hottest party vibes across the Netherlands and, and over the world. This is the Nightwalk mainstage. Only on CFM. CFM. CFM. More music, let's talk. Nightwalk Main Stage. Dat was Jay Vegas met One Day. De call out of love mix. En ik krijg me net toch een, een, een hoes bij. Als het corona was geweest, dan was ik waarschijnlijk per direct opgenomen. En uh, mocht ik uh, niet meer van de IC afkomen. Want het was echt uh, even kantje boord. Ja, ik heb uh, de laatste paar weken... Ik was iedere keer op donderdag, maar nu de afgelopen week, de hele week uh, hoestbuien, dan gaat het weer vijf uur goed. Daar koud de tijd bij. En dan in een, een uur lang non-stop hoesten en niks werkt heb. Zelfs hoestdrankjes, ik heb ze allemaal geprobeerd. Dus ik zeg niet van nou, oh, dan moet je die gebruiken, want ik heb ze allemaal al gehad. Die bij het kruid wat staan, en dan valt er nog mee qua prijs. Maar uh, ik heb geloof ik zes of zeven verschillende hoestdrankjes geprobeerd, al de populaire. En dan heb je natuurlijk de kruidenversie en de gewone versie. Uh, met antibiotica, zoals we dat zo mooi noemen, paracetamol. Maar. Uh, uh, van hoesdrankjes kreeg ik gewoon hoesbui, dus zo erg was het op. CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel, het is tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Op de radio hier bij CFM Zandvoort, op de andere stations, op de streams, op de festivals wereldwijd. Er in de club natuurlijk. deze week op 10. James Hype met Loose Control, die zakt aardig. Op 9. Ben Westbeach en The Vision, de Groove Assassin Remix van Hallelujah in Heaven. Op 8. Harry Romero in de remix van Chris Lake met Fool for Love, using Lee Wood. 7, World Hold On met Steve Edwards. Bob Sinclair in de remix van Fisher. Op 6, Another Enable Balder met Relax My Eyes. Op 5, MD Express in de remix van Jazz Bass met God Made Me Funky. Op 4, Jamie Jones met Lose My Mind. Op 3, Blondies met Call My Name. Op 2, Fisher. en Atig met uh, Take It Off. En deze week op 1. Nog steeds op 1. Ik had niet verwacht die solo zo lang vol zou houden. Peggy Gauw met de It Goes Like Na Na Na Na. En die gaan we niet draaien. We gaan andere muziek draaien. Windy City Classics. Ale Sales en F Brothers fusing Leila D met Back to Love. het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on CFM. Ja, dat was Ron Carroll met uh, Fuck Fame. You Can Feel It, de full mix. En daarvoor muziek van Rolf Session. Uh, using Mr. V met Bounce To This, de underground mix. En toch zover ook dit uur van The Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Als je erop zit te wachten natuurlijk. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn global housewives. Maar voor nu nog even muziek. We beginnen nog zo meteen een in een remix uh, met Sebastian Drums. Maar eerst uh, Zak met house Thing. Je hoort de Cubico Extended Remix. Ik zeg tot zo meteen na de break.